Onafhankelijke wetenschap, is, door, zelf, zonder druk, vrij, te kunnen zoeken op het internet. En niet alleen zuiver door de bril van de gevestigde orde waaronder bankkartel, wapen- en farmaceutische industriegebonden kleurstelling van de wetenschap om het eigen belang veilig te stellen. Niet door modelrapporten en verslagen, maar wetenschap uit eigen hand. uiteraard met respect voor algemeen aanvaarden en bewezen natuurlijke en wetenschappelijke basisbegrippen.